1 uur. 1 Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat is er mis met het huidige kleuteronderwijs? Krijgen de kids te veel les en spelen ze te weinig? Een We werklunch zometeen met kleuterjuf Lianne Morsink. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Overheden laks bij aanpak van huizencrisis, zegt onderzoekscommissie. ING weert nieuwe DDoS-aanval af. En Franse president verklaart belastingparadijzen de oorlog. Vooral in het zuidoosten en oosten af en toe regen of motregen. In het westen zo goed als droog en ook wat zon. Het wordt 7 graden op de Wadden en 11 graden in het oosten. Ook morgen wat regen, er komt ook wel wat zon morgen en het wordt 6 tot 15 graden. Gemeenten en Rijk hebben te laks gereageerd op de uit de hand gelopen situatie op de woningmarkt. Dat concludeert de speciale commissie van Kamerleden die de enorm gestegen huizenprijzen heeft onderzocht. Vanaf halverwege jaren negentig tot de bankencrisis stegen de huizenprijzen met 250 procent. Politiekredacteur Margreet Boer, ja Margreet, hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Nou, volgens de commissie wilde iedereen in die tijd uh, huizen kopen, maar er werden veel te weinig huizen gebouwd. En dat er te weinig huizen werden gebouwd, dat gebeurde ook nog eens bewust, want het Rijk creëerde juist die uh, schaarste. Dus vraag en aanbod, ja, dat uh, past helemaal niet bij elkaar. En dan had je gemeenten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, en die speelden ook nog eens onder één hoedje, die bouwden eigenlijk met één doel, geld verdienen. En dat bouwden ze ook nog eens te weinig, want het maakte hen eigenlijk niet zo heel veel uit, ze verdienden toch fors geld en ze konden rustig achteroverleunen. En een andere eh, mogelijkheid was ook nog... dat je enorme bedragen kon lenen in die tijd. Hè. De waarde van de hypotheken stond totaal niet in verhouding... tot de waarde van het huis. In extreme gevallen kon je zelfs tot zes of zeven keer je inkomen lenen. Nou ja, daardoor stegen die prijzen ook weer. En zo ontstond er dus een enorme zeepbel. En iedereen heeft dat laten gebeuren... zei de voorzitter van de commissie, Kees Verhoeven. Risico's werden collectief onderschat. Iedereen rekende zich rijk.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 en waren niet krachtig genoeg. Niemand luisterde. Verhoeven van D66, ja, iedereen deed het, zegt hij eigenlijk... maar wie wordt dit nou echt aangerekend? Nou, de conclusie van de commissie is toch wel... dat de overheid, de Rijksoverheid, duidelijk steken heeft laten vallen. Luister nog even naar Kees Verhoeven. De commissie concludeert dat de overheid eerder had kunnen ingrijpen... en meer had kunnen doen om de excessieve toename... van de leenmogelijkheden, de fiscale stimulans... En daarmee de prijsstijging te beperken. Terugkijkend heeft de overheid dus zowel de toename van de leencapaciteit... als het achterblijven van de woningproductie grotendeels laten gebeuren. Met alle gevolgen van dien. Ja, dus wat zegt hij eigenlijk? Nou ja, er is te laat ingegrepen. Hè? Er kon ook veel te makkelijk geleend worden. En daar had de overheid moeten ingrijpen. Dus niet de hypotheekrente aftrekken is de boosdoener. Maar dat we zo ruim... Uh, hypotheken konden afsluiten en ook de hypotheek vormen. Dus die beleggingshypotheken en aflossingsvrije hypotheken. En vooral dus dat we oneindig konden lenen eigenlijk. En, uh, en ja, daar legt hij eigenlijk de zere vinger bij. Daar had de overheid moeten ingrijpen. En dat moet dus ook weer niet uh, gebeuren om dit alles weer te voorkomen. Ja, de overheid moet dus grenzen stellen, zegt de commissie. Want als die prijzen in de toekomst weer zullen gaan stijgen... dan moet de overheid echt op alert zijn van moeten de mensen dan misschien minder kunnen lenen... zodat we daar toch een beetje mee kunnen spelen met uh, vragen en uh, aanbod. En de overheid moet dus echt durven uh, te regisseren... en dus ook kredietmogelijkheden kunnen, uh, ja, kunnen aanscherpen en beperken. En iets interessants wat de uh, commissie ook nog wel zegt... er is altijd gedacht, we moeten allemaal een eigen huis hebben. Eigen woningbezit wordt gestimuleerd ook door de Rijksoverheid. Nou, daar moeten we ook maar eens vanaf. Want we hoeven niet allemaal een eigen huis te hebben. We moeten kunnen wonen en dat kan ook op andere manieren. Dat is wel weer wat anders dan vroeger. Dankjewel, politieke redacteur Margreet Boer. ING is opnieuw aangevallen door cybercriminelen. Die voerden volgens de bank een DDoS-aanval uit... waardoor de servers overbelast konden raken. Internetbankieren via Mijn ING was beperkt beschikbaar... net als iDeal en de mobiele app. En deze DDoS-aanval werd binnen een uur afgeslagen, zegt ING. De Franse president Hollande probeert de zaak rond de afgetreden minister van Begrotingszaken Cajuzac te blussen. Uh, de crisis, die die, die, Kajusak, die had een geheime bankrekening in het buitenland. En de Franse regering wil nu alle gekozen volksvertegenwoordigers verplicht stellen om hun bezittingen openbaar te maken. En dat heeft al veel gedoe opgeleverd in het parlement. En nu heeft ook de ministerraad erover gesproken. Ja, correspondent Ron Linker in Frankrijk-Hollande... had al ministers genoemd, parlementariërs... dat die hun financiële vermogens moeten publiceren. Zijn er nog andere groepen die Hollande misschien wel aanpakken? Nou, de derde groep die hij vanochtend noemde... dat is de groep uh, die het allemaal mogelijk maakt, zoals hij dat zegt. Het heeft dus allemaal te maken met die affaire KU Zak... die Franse minister die maar een geheime bankrekening in het buitenland had. Het verwijt van veel Fransen is dat hun regering helemaal geen greep heeft... op dit soort geldstromen. Dat blijkt ook wel als je kijkt naar de berichtgeving van de offshore leaks. Bericht over zeer complexe betalingsstructuren... die gerichter zijn om te profiteren van fiscale belastingparadijzen. Dat moet ook de frustratie geweest zijn van president Hollande. Want hij kondigde nu dus de maatregel aan... dat Franse banken ieder jaar een lijst gaan publiceren... met daarop al hun filialen in het buitenland. We gaan ons mobiliseren tegen de Les De Franse banken devront moeten public publiek année de lijst van alle hun filialen, partout in het wereld, land par land. En ik wil dat deze obligatie ook aan de Europese Unie gevoelig is. Nou, daar hoor je het, hè. land voor land moeten Franse banken dus straks gaan aangeven... waar het geld zit van hun rekeningshouders. En uiteindelijk is de wens van Hollande... zou dat niet alleen voor Frankrijk moeten gelden, maar voor alle landen binnen de Europese Unie. Zover is het natuurlijk nog lang niet, maar Hollande wil daar dus een, een lands voor breken in Brussel. Ja, Hollande heeft toch wel een beetje beschadigd imago. Door het hele gedoe ja. helpen, dit soort maatregelen, nou om dat weer wat op te poetsen. Nou, als je kijkt naar de, de peilingen, Jan, dan staat hij er heel slecht voor. 70% van de Fransen vindt dat hij na die affaire KUZAK slecht gereageerd heeft. Dus hij, het was hem er alles aan gelegen om nu daadkrachtig over te komen. Uh, de president gaf ook zelf toe, zo net, dat hij geraakt is door de hele gang van zaken. Te meer ook omdat hij als presidentskandidaat uh, had beloofd... de regering een voorbeeldfunctie te geven. Af te rekenen, zoals hij het zelf zegt, met de vriendjespolitiek. Nou, dat is volgens de critici zeker niet gelukt. Vandaar dat hij in het tegenoffensief is gegaan. Als het gaat om de bezittingen van volksvertegenwoordigers, van ministers. en vanaf vandaag dus ook de fiscale paradijzen. Correspondent Ron Linker. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De ANWB is boos op België om plannen daar uh, voor, voor een tolvignet. In die plannen staat dat buitenlandse automobilisten die gebruik maken van uh, snelwegen en provinciale wegen in België een tolvignet moeten kopen. Voor de duur van tien dagen, twee maanden of een heel jaar. De ANWB wil dat het kabinet actie onderneemt tegen België. Directeur van Woerkom. Het zou heel passend zijn als uh, uh, staatssecretaris Wekers en uh, minister Schulz uh, bij hun uh, collega's in, uh, in België aan de bel trekken zeggen van nou dat hebben jullie nu wel uh, bedacht, maar is dit nou al zo'n goed plan? Zullen we daar niet uh, maar tijdig mee stoppen en ook geen voorbereidingskosten voor maken? Van Woerkomt is nog niet bekend wat dat Belgische vignet precies gaat kosten, maar de schatting is dat de prijs van bijvoorbeeld een jaar vignet 100 euro wordt. Ja, commotie in de rechtszaal van het joegoslavië tribunaal Radko Mladic, de voormalig Bosnië-Servische legerleider... werd uit de zaal gezet omdat hij zich misdroeg. Tijdens de getuigenis van een overlevende van de massa-executie... na de val van Srebrenica begon Mladic te schreeuwen. ANP-journalist Thomas Vervoest volgt de rechtszaak. Thomas, waarom werd Mladic eigenlijk zo boos? Het was een bijzondere dag vandaag in de rechtszaak tegen Mladic... die al bijna een jaar aan de gang is... Vandaag begonnen de aanklagers met het Srebrenica gedeelte. En de eerste getuige was ook een bijzonder getuige, een bijzondere kwetsbare getuige. Een uh, moslimman die voor een vuur was neergezet van een groep van tien Bosnische militairen... die allemaal groepjes moslims doodschoten. Hij raakte slecht gewond en uh, bleef urenlang liggen tussen stapels lijken, deed alsof hij dood was totdat de Serviërs weer waren vertrokken en hij in het holst van de nacht kon uh, ontsnappen. Dus een bijzondere getuigenis. Uh, Mladic, zoals al eerder gebeurde, uh, werd boos in de rechtszaal. Hij wordt geacht te zwijgen. Hij, hij hoort via zijn advocaat te spreken. Maar uh, Mladic uh, beschuldigde de getuige ervan dat hij had gelogen... dat hij een uit het hoofd geleerd verzonnen verhaal vertelde... Um, toen de het de rechter Alphonse Ori hem daarop aansprak... werd hij nog bozer, begon te tieren... en uh, daarop uh, gelast de Nederlandse VN-rechter dat de bevakers Mladic de rechtszaal uit moesten zetten. Dus die werd verwijderd en uh, dat, dat ligt dus even stil. Hoe ver is die rechtszaak eigenlijk gevorderd nu tegen Mladic? De zaak ligt niet stil. De, oh. Het proces gaat gewoon door. Volgens de regels van het tribunaal heeft de verdachte het recht bij zijn proces aanwezig te zijn, in principe. Um, maar als een verdachte zich misdraagt uh, en door de rechter herhaaldelijk is gewaarschuwd, dan kan de rechtszaak ook zonder hem verder gaan. Dus laat het dus buitengesloten tot het einde van de getuigenis van deze bijzonder kwetsbare man. Duidelijk. ANP-journalist Thomas Vervoes, dankjewel. Sport. Tennis, de Nederlandse tennissers spelen tegen Oostenrijk... om een plek in de wereldgroep van de Davis Cup doen ze in september. Nederland speelt thuis. Oranje verzekerde zich dit weekend door een 5-0-zege op Roemenië... van een plek in de play-offs om promotie en degradatie. Davis Cup-captain Jan Siemerink over de loting. Uh, interessant, interessant. Thuis is natuurlijk uh, ja, is wel leuk dat we, dat we thuis spelen weer. Dat vind ik zelf altijd wel prettig. En, uh, ja, die Oostenrijkers uh, melden ze natuurlijk, voormalig top 10 speler, die, uh, die eigenlijk uh, op alle ondergronden wel uh, aardig uit de voeten kan, over het algemeen op de snellere banen zou je zeggen, maar ja, hij had ook halve finale Roland Garros, dus uh, op gravel kan hij ook wat. Uh, ze hebben wel een aardige dubbel, like met Marach Marag en Pea, die doen het altijd wel goed. Op de grote toernooien komen die ook regelmatig ver. En een tweede man is Heide Mouwler. Die is voornamelijk goed op gravelbanen. De Oostenrijkers kunnen dus goed uit de voeten op gravel. Maar dat wil volgens Siemering niet zeggen... dat Oranje voor een andere ondergrond gaat kiezen. Nee, nou, dat weet ik niet. Ik moet dat met de jongens bespreken natuurlijk. Want uh, ja, die worden nu net ook... Uh... Of tenminste, dit is er eentje hier. Je hoorde net het bericht ook. Maar ja, dat bespreken we meestal in het team even. Want iedereen zijn uh, gedachten heeft daarbij, Bij die spelers en bij uh, de, de keuze. En dan maken we uiteindelijk het besluit. Dus zo doen we dat. Oranje kwam in 2009 voor het laatst uit in de wereldgroep. Vorig jaar moesten de mannen van Siemerink in de playoffs buigen voor Zwitserland. Maar Siemerink ziet dit jaar betere kansen. Ja, zeker. Nu met Roemenië natuurlijk denk je van... naast nou, of meer gelijkwaardige tegenstander. Ik denk dat je hetzelfde kan spreken over Oostenrijk... Uh, we spelen thuis, dus uh, dat, is ons, uh, dat is ons voordeel. En uh, ja, laten we hopen dat dat, uh, dat dat dan uiteindelijk ook de doorslag gaat geven. Jan Schiemerenke, dat duel tegen Oostenrijk wordt gespeeld van 13 tot en met 15 september. 12 over 1 hoofdpunten van het nieuws. De overheid moet krachtiger ingrijpen bij de crisis op de woningmarkt... vindt de Tweede Kamercommissie. Eh, ING heeft weer last gehad van een computeraanval. Die aanval is afgeweerd na een uurtje, zegt de bank. En de Franse president verklaart belastingparadijzen de oorlog. En dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Certificeren? Dan moet u voldoen aan de norm. Bij DNV Business Assurance kijken we naar wat goed gaat en zelfs nog beter kan. Wij houden van opstekers, niet van standjes. Daarom steken we liever een duim op en wijzen niet met het vingertje. DNV Business Assurance. Certificering en training. DNV. Als het goed is, is het goed. Maar verbetering zit in een klein hoekje. Geen vlees eten? Nou, mij niet gezien. Af en toe geen vlees eten. Hm, prima idee.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Meesters en Juffen en onderwijskundigen hebben een zwart boek opgesteld over de problemen in het huidige kleuteronderwijs. Een zometeen met kleuterjuf Lianne Morsink. Voor de reportageserie In de Praktijk kijken we mee achter de schermen van het concertgebouworkest. Vanavond is het jubileumconcert. Door een probleem met het licht lopen bij de repetitie de emoties tussen techniek en muzici hoog op. Ja, hij kan behoorlijk overstuur van het podium af. Hij kan overstuur zijn, maar het is niet zo dat ik. Uh, zorg dat hij in het donker zit. En dan de stelling in Stand.nl. Uh, dan moet ik even voor naar de site, want die staat hier niet op mijn papier. Maar dat doen we met één uh, klik. De VVD houdt terecht vast aan de JSF. Dat is die stelling. Bent u het eens of oneens? Sms dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje Stand.nl. Dit is Radio 1, de werklunch. Kleuters moeten spelen, zingen en klimmen... en niet op een stoel zitten, letters leren en toetsen maken. Dat zegt een groep betrokken leraren en onderwijskundigen. En gisteren boden zij een zwartboek over het kleuteronderwijs aan in de Tweede Kamer. Lianne Morsink, goedemiddag. Goedemiddag. Kleuterjuf op een samenwerkingsschool, de Balans heet die, in Den Haag. En ook actief lid van de landelijke vereniging, eh, werkgroep moet ik zeggen, kleuteronderwijs. Klopt. Um, u werkt al twaalf jaar lang met de kleuters. Wat is er mis met het op jonge leeftijd les krijgen... Uh, er is mis met het uh, leskrijgen in uh, leren, lezen en schrijven... dat kinderen eerst de voorwaarden moeten hebben... voordat zij het, werkelijk tot het lezen en schrijven komen. En, want wat voor effect heeft het dan op kinderen? ze krijgen faalangst omdat ze iets moeten doen waar ze eigenlijk nog niet aan toe zijn. Of uh, ze gaan uh, druk gedrag vertonen. Of ze durven helemaal niks meer. En uh, ja, kruipen in hun schulp. En hebben geen zin meer in leren. En het laatste wat je wil als leerkracht is dat een kind nooit meer zin heeft in leren. Omdat het ja, het moet het hele leven nog leren. Ja, ik wou het zeggen. dus de ja. hele carrière voor ze dan. Ja. En, en hoe komt het dat dat spelende wijsdingen leren niet meer centraal staat? Omdat men tegen heel erg de nadruk legt op taal en rekenen. En natuurlijk moeten kinderen goed kunnen leren lezen, schrijven, rekenen. Maar dat uh, doe je niet door uh, heel vroeg te beginnen... met het uh, proppen van letters in kinderen. Dat doe je juist door het te laten spelen, vrij laten spelen. Daarin wordt heel veel taal gebruikt naar elkaar toe... En daar uh, worden ook veel uh, rekenactiviteiten worden daarin uh, gebruikt. Dus daar leren ze de voorwaarden om straks als ze naar groep 3 kunnen... Uh, te leren lezen en schrijven en rekenen. Zijn de beleidsmakers het jonge kind een beetje uit het oog verloren misschien? Of vergeten? Ja, dat uh, vermoeden hebben wij heel sterk. Omdat de meeste beleidsmakers uh, uit het uh, onderwijs uh, komen... en uh, mensen lesge of kinderen lesgeven uh, vanuit groep 3 tot en met 8. En dat is een wezenlijk andere manier manier van lesgeven als uh, kleuters. Ja, ja. U, u doet dat al een tijdje. Wat, wat, wat, wat doet dat met uzelf? Dat zorgt ervoor dat je... Uh, eigenlijk geen zin meer hebt om les te geven. Het is gewoon niet zo leuk meer? Uh, nee, omdat je... heel veel uh, gepusht wordt om dingen te doen... die je niet uh, wil doen. En dat je tegen muren aanloopt, omdat mensen je niet begrijpen. Ja. Uh, gisteren is dat zwartboek aangeboden hè, aan de Tweede Kamer. Wat wilt u daar nou mee bereiken? Uh, wij hopen dat mensen weer meer gaan vertrouwen op de eigen ontwikkeling van de kinderen. En uh, dat we gaan focussen op wat hun, waar hun kracht zit en wat ze al wel kunnen. In plaats van wat wij volwassenen denken dat ze niet kunnen of moeten kunnen. Ja, we, we praten zo even verder. Aan de telefoon is Erika Ritsema. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt 29 jaar als juf in het kleuteronderwijs gewerkt, maar vorig jaar bent u gestopt. Klopt. U kon zich niet meer vinden in de, in de huidige aanpak. Nee, ik was er heel erg ongelukkig van. En de druppel die de MRT open overlopen was eigenlijk dat ik een jongetje stelselmatig elke week aan het pesten was... met een boekje van een schrijfmethode pennenstreken waar hij in het platte vlak schrijfpatronen moest uh, oefenen... die hij neurologisch gezien nog niet kon analyseren, waar hij wat betreft zijn fijne motoriek nog niet aan toe was. Zover was hij gewoon nog niet, dat was verder ook geen probleem. Maar ik kon daar niet op aansluiten, want ik werk niet meer vanuit kinderen... maar vanuit een methode. Ja, ja. En hoe zou je dat bijvoorbeeld in de oude situatie hebben aangepakt? Ik had hem dan laten werken vanuit zijn motorische vermogens... Met de Grof materiaal met grote kwasten en met was komen, want dat sluit aan ja. bij zijn vaardigheden. Ja. En dit is geforceerd iets willen wat, wat hij niet wilde, waardoor hij elke week ging huilen en zei: van, ja. Moet ik dit weer doen? <laughs> dus daar wordt, wordt zowel de leerkracht als het kind niet gelukkig van. Nee, ongelukkig kind en de ongelukkige leerkracht, dat moeten we niet hebben. Het. En u, nee. u schreef een ontslagbrief, hè? die hebt u ook doorgestuurd naar de Bond. Ja, daar top. is veel op gereageerd, hè? mensen die het herkenden kennelijk. Ja, er waren wel meer dan 600 reacties. Ik moet zeggen, niet Alleen uit het onderwijs, ook uit, uh, vanuit de politie, de zorg, hetzelfde de wegenwacht. Mensen die zeggen dat ze verdrinken in de overcontrole vanuit, uh, van bovenaf... waardoor ze alleen maar bezig zijn met secundaire omstandigheden... en niet meer met het vak zelf. Ja. Bent u dat... blij dus met dit zwart boek wat nu uh, gisteren is gepresenteerd? Ja, ik ben er enorm blij mee, want het geeft echt een signaal af. En wij moeten weer gaan vertrekken vanuit het kind in plaats van vanuit de doelen... Wij vertrekken vanuit de doelen van CITO en dat is echt een probleem. En, en ja, maar goed, gaat er dan iets veranderen nu, denkt u? Nou, ik, ik denk wel dat. Zo, me, mevrouw van de VVD, mevrouw Strauss, die gaf aan dat het onderwijs de vrijheid heeft om zelf zijn onderwijs in te vullen. Maar als wij zo'n zwart boek aanbieden met al die reacties van mensen, dan blijkt dat het in de praktijk niet te werken. Nee. Dus iets goed mis. ja, nou ja, goed. u zit ook natuurlijk met met met, met uh, schooldirecteuren die uh, ja, die het beleid moeten uitvoeren. dus dat wordt daar toch in Den Haag gemaakt, lijkt me. Hè? Ja, maar de directeuren die zijn natuurlijk een, uh, niet uh, bekend met het oude kleuteronderwijs. Dus die moeten eigenlijk ergens een visie opmaken. Waar ze zelf niks van af weten. Dit is eigenlijk diep treurig. Er zouden overal kleuteleiders bij betrokken moeten zijn. Ja, u, u, u bent helemaal het onderwijs uitgegaan, hè, geloof ik. Ik was er helemaal onpasselijk van. Ja, ik valde er van mezelf. Dus ik dacht: ik moet dit niet meer doen, ik leen me hier niet meer voor. Ja, Zo erg was het. Ja, wat doet ja. u nu eigenlijk? Nou, ik werk nu in een groothandel en ik ben heel actief met de, met de werkgroep. Ja, ja. Ik heb wel een baan in het onderwijs aangeboden gekregen wat betreft pest, pestprotocollen. Maar ik dacht, nee, voor mij even geen onderwijs Nee, ik snap het. Nou, uh, succes dan in die nieuwe baan, in, in die groothandel. En ja, dank ja. dat u even naar de telefoon kwam. Erika Ritsema stopte dus vorig jaar met uh, het lesgeven als kleuterjuf... Uh, na 29 jaar. En uh, ja, we hebben net gehoord waarom. Lianne Morsink, uh, dit is uw uh, voorland misschien wel? Dat hoop ik niet. Nee. <lacht> maar of, of hebt u ook wel eens overwogen om ermee te stoppen? Jawel, ik heb ook uh, overwogen om wat anders te gaan doen. En ik ben uh, verder gaan kijken en um, toch door... Uh, me weer verder te verdiepen in de ontwikkeling van het kind... en in uh, de, tegenwoordig uh, al het hersenonderzoek wat er is ben ik zelf eigenlijk weer teruggekomen naar die klas. En um, ik, ik weet dat ik in mijn professionaliteit sta... en dat ik wat ik doe in de klas, dat dat goed is voor de kinderen. Mm. En ik geniet er nu weer elke dag van. En dat is uh, een paar jaar geleden wel anders nou, geweest. Maar hoe, ja. maar hoe gaat u dan met die regeltjes? Die regeltjes zijn er nog steeds. Dus wat, wat u moet doen, die lesmethode aanreiken. Nou, ik werk gelukkig op een school... waar uh, we niet heel vast met methodes werken. Dus dat uh, geeft mij en uh, mij mijn collega's wel heel veel vrijheid... Er is wel afgesproken dat wij letters uh, moeten aanbieden. Maar wij bieden ze alleen aan. En het is aan de kinderen wat zij daar verder mee doen. Ja. Want er zijn toch ook kleuters die, uh, nee, die willen ook bijvoorbeeld graag lezen? Ja, dat mag ook. Ik heb zelfs een uh, meisje in de klas. Die is uh, zes en die kan al lezen op niveau groep vijf. Dus die vraagt ook regelmatig. Juf, mag ik de namenlijst voorlezen? <lacht> of ze leest de klas een boekje voor. En uh, daar krijgen ze alle ruimte voor. Alleen sociaal-emotioneel heeft zij iets heel hard nodig om gewoon bij de eigen leeftijdsgenootjes te zitten. Ja, ja. En, en die anderen hoeven dan niet per se te lezen? Wel, nee. nee. nee daar wordt ook helemaal geen nadruk op gelegd. En uh, je merkt dat ze daar gewoon uh, voelen dat ze daar vrij in zijn. In, in hoeverre spelen ouders nog een rol? Want uh, op verjaardagsfeestjes gaat het ook wel een beetje tegen elkaar opbieden. Hè? Nou, die van mij leest al hoor. Ja, dat klopt. Ik had in november een gesprek met ouders van een jongetje... die pas in uh, september zes wordt... Dus hij is vrij jong als hij naar groep 3 gaat. En toen vroegen ze bezorgd van... goh, kan die al wel naar groep 3? Ik zeg, ja, ik zie nu nog geen beren op de weg. Ik denk dat dat wel goed gaat komen. Nou, nou, dan moeten we maar snel beginnen... met zijn naam leren schrijven. Ik zeg, nee hoor, dat hoeft allemaal nog niet. Ja. Dat komt strakjes allemaal wel. Ze hoeven dat echt nog niet te kunnen. Ze hoeven ook nog geen letters te kunnen. Dat komt allemaal in groep 3. En als ze we het wel willen, zelf, dan is dat natuurlijk prima. Ja. Maar het hoeft allemaal niet uh, al... Is, ik, ik denk dat toch dat het een kwestie inderdaad is van uh, onbekend maakte, onbemind in dit Juist, geval. Want, ja. want um, ja, veel, veel mensen zullen toch ook zeggen... Ja, ik vind het belangrijk dat mijn kind in ieder geval goed Nederlands leert... en dat dat zo snel mogelijk al uh, gebeurt. Uh, sowieso lopen we uh, toch tegen uh, groepen kinderen aan... Die, die helemaal niet goed Nederlands spreken. Zeker ook uh, van allochtone afkomst natuurlijk. Ja, kinderen van allochtone afkomst, en dat zijn ze niet allemaal... er is maar een klein percentage wat echt achterloopt. En uh, daar zijn speciale VVE-scholen voor opgezet. Dat is uh, vroeg- en voorschoolse educatie. Die kinderen hebben een rijke leeromgeving nodig... en een rijke omgeving thuis. En daar leer je van. Ja. Elk kind leert zelfstandig lopen. De een doet dat met tien maanden, de andere met twintig jaar. Zonder dat ze ooit op looples hebben gezeten. Ja, maar zo werkt, het, zo werkt het met kinderen. Ze leren het zichzelf aan, omdat ze het zien. Dus, dus we de buitenwacht, maar zeker de politiek in Den Haag moet uh, vertrouwen hebben in jullie. De mensen die dicht bij die kinderen staan elke dag. En ja. uh, gewoon uh, spelende wijze aanreiken. En vooral ook vertrouwen hebben in het kind zelf. Daar gaat het om. Want die kunnen een heleboel zelf. En daar hebben ze ons bijna niet bij nodig. Dank dat we even met u mochten praten. Lianne Mossing, kleuterjuf op samenwerkingsschool Balans in Den Haag. Actief lid ook van de landelijke werkgroep Kleuteronderwijs. In de praktijk... De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week maken we uh, achter de schermen mee... hoe het 125-jarig Concertgebouworkest zich voorbereidt... op het jubileumconcert van vanavond. Dat concert wordt live uitgezonden in verschillende landen. Er zijn ook filmpjes, er zijn lichtinstallaties. En om dat allemaal goed op elkaar af te stemmen is uh, nog best een klus. Maar het eerste probleem doet zich al voor... nog voordat de repetitie is begonnen. Een violist in paniek meldt zich bij orkestinspecteur Harriet van Uden. Uh, net komt een van onze uh, altisten komt binnen en die uh, ja, heeft zijn altviool laten staan op, op, een, uh, op een pont. Pardon, hij ging vanmorgen van huis weg ja. uh, met uh, normale gang van zaken. Hij is vanaf de pont gewoon hier naartoe gekomen. Ja, en hij komt hier aan en denkt, ik. Uh, ik heb hem niet. Dus hij is terug gefietst. Het pontje was net weg toen hij aankwam. Hij heeft aan de andere pontbaas gevraagd. Kunnen jullie bellen? Dat kon. En eh, godzijdank, hij was gevonden. Dat sms dan niet meteen naar hier. Dus de eerste zorg is eraf. Hij <totie> moet nu wachten tot de pont weer terugvaart. Uh, dan kan hij zijn viool in ontvangst nemen. En hier naartoe en gewoon spelen. Maar, Gaat in het begin van de repetitie redden, denk ik? Nee, dat haalt hij niet ja, helemaal. Maar uh, we zijn allemaal on ongelooflijk opgelucht dat het uh, zo heeft mogen zijn. Het en, eerste crisismoment van de dag is uh, alweer vol. <totie> ja, ja, en wel een bijzonder ook wel. hoor. Het ja. gebeurt niet heel veel. Maar uh, ja, dit zijn aparte dingen. En dat ook op. Even later worden violist en viool herenigd. Iemand die dit niet snel zal overkomen is Janine Jansen met wie het orkest nu repeteert. Zij speelt op een echte Stradivarius. Uh, ik heb hem gelukkig nooit ergens achtergelaten. Dat, uh, ik geloof ook niet, dat moet natuurlijk afkloppen, dat dat me zou gebeuren. Op de een of andere manier ben je zo... Uh, bewust van dat instrument al. Het is meer als ik hem niet bij me heb... dat ik denk van, waar is die? Uh, maar uh, ik had laatst een keer, een half jaar geleden, dat tijdens... dat was niet eens een heel woest moment, maar dat er net een stukje in de rand... Uh, dat ik dat raakte met mijn stok en dan breekt een stukje gelukkig alleen lak af. Maar dan denk je wel van het is een bijna 300 jaar oud instrument. Dat is natuurlijk uh, eng, dat soort dingen. Maar ja, um, ik weet dat JoJo yo, -Yo Ma een cello een keer in een taxi heeft uh, uh, achtergelaten. Ik bedoel, en dan heb je het over een cello. Ik bedoel, het is ook wel ja, iets groter. Dat vergeet je toch niet zo snel? <laughs> uh, er zal vast een goede reden voor geweest zijn. Jullie zijn net mensen, wat dat betreft. Wat dat betreft? <laughs> je ziet dat dit niet werkt. Sorry. Tijdens de repetitie is er opeens rumoer in het orkest. Een van de cellisten maakt zich boos over het licht in de zaal. Emoties lopen hoog op. Er wordt zelfs gedreigd met weglopen. Terwijl een collega cellist praat met iemand van de tv-ploeg. het vervelendste is, is, dat het niet eerder van tevoren was, over... Gaat orkestinspecteur Peter op pad om een en ander op te lossen. Hey, uh, we hebben geen specifiek probleem. Is dat bij de laatste lesnaar van de cello... De tv hangt er uh, speciaal licht in. Daar hangen ook boksen in, om, omdat er uh, uh, ja, toespraken komen en zo en er geluid komt bij de filmpjes en die hangen dus precies in in de, in de lichtlijn. En daar heeft uh, de laatste lesnaar van de cellie met name ervan last van Lassan, in de eerste rij van de van de violen, hè, de, de, de hoeken van het podium. En... Ik moet even kijken of, uh, of we daar een oplossing voor kunnen, kunnen vinden. Als je, als je nu gaat lopen zoeken, dan gaan de lampjes uit en aan. Ja, hij gaat bewegen. Hij gaat bewegen. Hij gaat ja, dat is het mooie van het lampje, dat hij beweegt. Ja, ik ben Julia. Julia Tom. Een van de socialistes. Een van de Een beetje een conflict tussen licht en, en jullie werk. Ja. Hoe moeilijk is dat werken voor jullie? We, we hebben niet zoveel repetitietijd. En dan als mijn plotseling niet alle noten op de lessenaar kan zien, dan maakt dit om zo dan moeilijker. We wachten na de pauze? Ja, hij kwam behoorlijk overstuur van het podium af. Hij kan overstuur zijn, maar. Het is niet zo dat ik. Uh, zorg dat hij donker zit. Nee, nee, dat snap ik. Het is een, het is een samenloop van ja. omstandigheden. En we zijn emotionele mensen, we zijn muzici. Ja. Oké, okay. <lacht> eigenlijk hebben we daar alles mee gezegd. Ja. Het, mee dat jij... het is geen probleem, maar ik moet de tijd krijgen. Perfect, voor... dat woordje. Ja? ja. En zo wordt alles klaargemaakt voor het grote jubileumconcert van vanavond... met solist als violist Janine Jansen en pianist Lang Lang Maarten... is daar uiteraard achter de schermen bij. En of alles goed is gegaan, dat hoort u morgen om deze tijd. Zometeen stand.nl. Nog maar een keer de stelling noemen en we zijn benieuwd naar u eens of oneens. De VVD houdt terecht vast aan de JSF. Dit is Radio 1. Hier is het NWS Journaal, Mark Visser. ING is opnieuw aangevallen door cybercriminelen. Die voerden volgens de bank een DDoS-aanval uit... waardoor de servers overbelast konden raken. Aanval werd binnen een uur afgeslagen. Internetbankieren via Mijn ING was beperkt beschikbaar... net als Ideal en de mobiele app. Het was de derde keer binnen een week dat ING doelwit is van een cyberaanval. In Hilversum zijn 17 woningen ontruimd vanwege een explosief in een van de huizen. Volgens een politieagent ter plaatse gaat het om zwaar vuurwerk. De politie was gisteravond al gewaarschuwd dat er explosieven zouden liggen. Toen bleek het materiaal stabiel te zijn en daarom is de EOD vanochtend aan de slag gegaan met het onderzoeken en verwijderen ervan. Een man van 24 uit Hilversum is aangehouden. En Luxemburg zal vanaf 2015 soepeler omgaan met het bankgeheim. Het Groot Hertogdom gaat dan meer informatie uitwisselen met Europese partners om belastingontduiking tegen te gaan. Met de VS zal een bilateraal verdrag worden gesloten. De economie van Luxemburg, een land met 500.000 inwoners, steunt voor een aanzienlijk deel op de grote bankensector. Het vermogen van de Luxemburgse banken is naar schatting 20 keer zo groot als het bruto nationaal inkomen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg. Het eindeloos voortslepende Joint Strike Fighter dossier gaat de komende tijd nog voor veel spanning zorgen. De Volkshand meldt vandaag dat wat de VVD betreft de JSF er gewoon moet komen. PvdA is daar helemaal niet zo zeker van. De fractie in de Tweede Kamer heeft nog veel vragen. Een nieuwe splijtsvan in de coalitie dreigt. Moeten we doorgaan met de Joint Strike Fighter... of moeten we nu stoppen zodat het project niet nog meer geld gaat kosten? Ik praat erover met Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP. Meneer van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee. Hier komen ze, de keuzes. De JSF is de Vira in de lucht. Eens. Het kabinet gaat struikelen over de JSF. Dat is mogelijk. Ik zeg dan maar ja. De stekker moet onmiddellijk uit de JSF. Helemaal eens. En dan de stelling. En ik roep onze luisteraars ook op om daarop te reageren. De VVD houdt terecht vast aan de JSF. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070. Kost wel 50 cent. U kunt ook gratis bellen. 0800-1101. www.stand.nl, dat is de website. En u kunt ook u eens of oneens twitteren. Maar doe dat dan wel met hekje standpunt. Wat zegt u tegen die stelling, meneer Van Dijk? Uh, ik ben het uh, zeker niet eens dat we door moeten gaan met de JSF. En ik vind het ook onbegrijpelijk dat uh, de VVD uh, met zo uh, uh, daar zo op gefocust is. Iedereen weet dat het toestel wordt gekenmerkt door gebreken, vertragingen en kostenstijgingen. Het is een nodeloos prestigeproject. Laten we er zo snel mogelijk mee stoppen. plan moet subiet van tafel, vindt u? Uh, zeker, dat zou de Nederlandse samenleving enorm veel opleveren. Het gaat om 4,5 miljard euro, wat we dan aan hele goede zaken kunnen besteden. Nou ja, goed, dat betekent toch niet dat we dan niet een ander toestel kopen? Ik bedoel, uh, die F-16, begrijp ik, van de minister van de Week nog op tv... die vallen bijna uit de lucht. Uh, de F-16's vliegen tenminste nog. En de JSF die vliegt helemaal niet door alle gebreken. Laten we daarmee beginnen. Maar zegt u daarmee dat die F-16's nog wel 20, 30 jaar mee kunnen? Uh, nou, de F-16's kunnen doorvliegen. Uh, de, daarover zijn onderzoeken gedaan. Uh, dus dat is ook ons standpunt. We kunnen uh, doorvliegen met de F-16. Op het moment dat dat niet meer gaat... dan moeten we uh, kijken wat uh, een nieuwe krijgsmacht nodig heeft... Uh, de minister van Defensie is zelf ook bezig met een visie op de krijgsmacht... na alle enorme bezuinigingen die al op Defensie worden uitgevoerd. Voor het eind van het jaar kunnen we die tegemoet zien, hè, geloof ik. Precies, en het lijkt me heel goed om op dat moment te bezien... wat die nieuwe krijgsmacht, die onvermijdelijk kleiner zal zijn... wat die nodig heeft aan een luchtmacht. En dan sluit ik niet uit dat we een nieuw vliegtuig moeten kopen. U ziet in de Volkskrant dat er heel veel toestellen in de aanbieding zijn. Uh, we kunnen doorvliegen met de F-16... en we kunnen ook de mogelijkheid openhouden... dat Nederland naar een krijgsmacht uh, toe gaat zonder uh, luchtmacht. Mm. Maar goed, sinds 2002 zijn we al met die Joint Strike Fighter bezig. kabinet Kok heeft ermee begonnen. Tweede kabinet Kok voor de goede orde. Um, ja, daar, daar heeft toch ook al heel veel tijd en geld in gezeten. Is dat dan allemaal weggegooid? Ja, dat is helemaal waar. Uh, dat was nooit de keuze van de SP. Maar uh, het kabinet zit al tien jaar vast aan de JSF. Er is nooit overigens een parlementaire meerderheid voor geweest. Dus er is altijd een minderheid in het kabinet. In dit geval de VVD die uh, zo nodig door wil gaan met de JSF. De Partij van de Arbeid zit er ook helemaal niet op te wachten. Dus uh, we zijn uh, al een eind op weg. Maar dat neemt niet weg dat, uh, dat we er zo snel mogelijk mee moeten stoppen. Omdat de kosten alleen nog maar verder toenemen. Nemen. Een van de belangrijkste argumenten van de VVD... en andere voorstanders van het JSF-project... is dat het hoogwaardige werkgelegenheid oplevert in Nederland. Ja, maar dat vind ik eerlijk gezegd een side-argument. Uh, werkgelegenheid is ontzettend belangrijk... maar we hebben ook werkgelegenheid in de zorg, in het onderwijs... in andere publieke sectoren. Uh, dus om nou uh, vast te houden aan de JSF vanwege de werkgelegenheid... dat vind ik geen steekhoudend argument. We moeten ons afvragen of we zo'n duur... Uh, toestel nodig hebben voor een relatief kleine krijgsmacht als die Nederland heeft. En mijn mening is dat dat niet het geval is. Het kost enorm veel geld en het is, kijk, het is een jachtbommenwerper die nodig is voor offensieve oorlogen, zoals destijds in Irak en in Afghanistan zijn gedaan. Nou, dat waren ook oorlogen die niet een al te groot succes waren. Ik zou zeggen, Nederland, doe eens een pas op de plaats en uh, maak een kleinere bescheiden krijgsmacht. Ja. Uh, het beste vliegtuig voor de beste prijs, zegt de VVD. <coughs> nou ja, u kunt uh, zien uh, in de Volkskrant uh, en ook elders dat er andere toestellen in de aanbieding zijn. Ik heb zelf ook gesproken met andere vliegtuigbouwers zoals Saab en Boeing. Mm -hmm. uh, zij hebben zeker vergelijkbare toestellingen, toestellen in de aanbieding. Dus uh, het is absoluut niet gezegd dat de JSF uh, het beste toestel voor de beste prijs mm. is. Uh, als gezegd, hè, sinds 2002 zijn we daarmee bezig. We zitten daar met geld in. En, en, uh, nou ja, we hebben bijvoorbeeld die twee testtoestellen. Daarvan is nu bekend geworden dat die voorlopig even aan de grond blijven. Maar dat kost dan... Wat was het ook alweer? 1 miljoen euro? Ja. Voor zes maanden? Ja. Voor één toestel? Dat ja. is toch, toch zonde ook dat we dat dan maar zo weggooien dan? Ja, en dan het kan is... je er beter mee testen, lijkt me. Nou ja, dat is een besluit van de minister. En dat vind ik op zich heel verstandig. Want zij zegt, ik wil eerst mijn visie afmaken... en dan beslissen of we doorgaan met de JSF. Uh, er is inderdaad geld gestoken in het JSF-project. Weet u hoeveel intussen? Uh, ongeveer 1 miljard euro in totaal. En dat heeft te maken met de ontwikkelingsfase. Het was ook een uh, ontwerpfout wat mij betreft. Nederland had nooit mee moeten doen aan de ontwikkelingsfase van dit omstreden toestel. We hadden veel beter, als we het al zouden willen, van de plank kunnen kopen. Dat doen ook andere landen. Maar goed, hierdoor heeft Nederland dus al 1 miljard euro in het project gestoken. Neemt niet weg dat we er nog 4,5 miljard euro aan zouden gaan... Besteden als het aan de VVD ligt. Uh, dat lijkt mij een hele verkeerde keus. Dat geld kunnen we veel beter gebruiken. Ja. Uh, er was een Amerikaanse generaal, Christopher Bogdan heet hij geloof ik. Hè? Uh, uit uh, felle kritiek op de fabrikanten van de JSF. Volgens de generaal die de leiding heeft uh, over de ontwikkeling... van dat gevechtslieftuig namens de Amerikanen. Dan neem ik aan, uh, doen die fabrikanten er alles aan... om elke cent uit de VS te persen. Als je dit soort dingen dan hoort, en die meneer heeft dat al veel eerder gezegd... dan moet je toch ook wel een belletje gaan rinkelen. Ja, helemaal eens. Uh, er is ook de, de Amerikaanse deskundige, de heer Wheeler, die een vernietigend oordeel uitspreekt over de Joint Strike Fighter. Er zitten scheuren in het toestel, de piloot kan niet achteruit kijken, het toestel kan niet vliegen met regen. Uh, de toestellen zijn stilgezet. Ja, je gelooft het <laughs> bijna niet. Maar dit toestel dat is zo achterhaald op het moment dat het ook uh, vliegklaar zou zijn. Het, lijkt me, het, het ook... lijkt me sowieso anders dat die piloot ook vooruit kijkt, toch? Dat, daar ben ik heer, zeer met u eens. Maar dit zijn berichten die wij zelf in de media hebben kunnen lezen. Mm. En ja, het is, het is te gênant voor woorden. Ja. En de Amerikaanse rekenkamer en het Pentagon zeggen dat de kosten voor gebruik van de JZF onbetaalbaar zijn. Uh, bleek eind maart al. Ja, het is, het is echt een prestigeproject dat naarmate de jaar, jaren vorderden... steeds meer uh, zaken op zich heeft gekregen. Het moest ook een stealth-toestel zijn hè, dat onzichtbaar voor de radar is. Maar daardoor wordt het toestel ook veel zwaarder. En je kunt ook tegen de voorstanders van dit soort uh, toestellen zeggen... Erkent u uh, niet dat in 2020 er veel meer met drones gevlogen zal worden... met onbemande vliegtuigen, die ik zelf ook buitengewoon omstreden vind? Maar uh, je moet dus de vraag stellen of de JSF überhaupt nog wel up-to-date is... als die in 2020 gaat vliegen. Hmm. We hebben vanmorgen eens even wat rondgebeld. Uh, de coalitiepartijen willen er sowieso niet al te veel over zeggen. Die zeggen ook van, we wachten eerst maar eens even af... waar uh, mevrouw Plasgaard, uh, Hennis Plasgaard mee komt. Hè? Uh, dat dat totale plan uh, voor de krijgsmacht... Uh, nou, lijkt me een logische reactie... Uh, als je uh, uh, uh, op dit moment in dat uh, kabinet uh, vertegenwoordigd bent. Mm -hmm. Het CDA herkende wel een beetje wat er nu gebeurt. Want uh, die zeggen, ja, onze staatssecretaris lag op dat moment, uh, wanneer was het? Een paar jaar geleden ook uh, onder vuur vanwege de JSF. Uh, PvdA was toen enorm aan het twijfelen. Uh, er zijn als compromis toen twee testtoestellen besteld. En de vraag is eigenlijk: zorgt de PvdA uh, ervoor dat de JSF nog duurder wordt door al die compromissen? Ja, dat is het spijtige. De Partij van de Arbeid is in de oppositie altijd buitengewoon helder. Geen JSF. Ik heb daar ook uh, heel goed mee samengewerkt uh, met uh van de A uh, vorig jaar nog. Nu zitten ze weer in de regering en uh, gaan ze toch weer mee met het, uh, de voortgang van het JSF-project. Ik snap wel dat dat voor uh, alle betrokkenen weinig helder is. En ik zou de Partij van de Arbeid dan ook willen oproepen, hou nu een keer uh, de rug recht. En uh, zie af van dit toestel. U heeft daar hele goede argumenten voor om uh, de VVD daar ook in mee te krijgen. Hmm. Want dat de VVD zegt, het is op dit moment het beste toestel voor de beste prijs. Uh, dus stel dat het nu... Die vandaag die beslissing zouden moeten nemen. Daarvan zegt mevrouw IJsing, de defensiewoordvoerder van de PvdA... vraagt zich af waar de VVD dat op baseert. Ja, en dat ben ik helemaal met haar eens. Het is namelijk buitengewoon schimmig. De prijs van de JSF wordt steeds onder de tafel gehouden... elke keer als we daar vragen over stellen. Ook de Rekenkamer heeft daar onderzoek naar gedaan... en kan geen helder antwoord geven. Zelfs premier Rutte schijnt in woede te hebben gezegd... weet u wat, ik hoef die hele JSF niet meer. Dat was tijdens de formatie tegen Diederik Samson, nadat hij geen informatie kreeg van Defensie. Uh, er wordt dus zeer schimmig gedaan over dit toestel. Maar, maar als dat zo is, waarom is het dan toch gewoon in het regeerakkoord gekomen? Ja, dat moet u natuurlijk aan de premier vragen... en aan de minister van Defensie. Uh, kijk, men is er al tien jaar mee bezig. Het is een prestigeproject. Uh, ik kan me best voorstellen dat het voor de VVD... als een soort van nederlaag wordt gezien... als zij af zouden zien van de JSF. Maar ik zou zeggen, volgens mij... Uh, boeken ze daar alleen maar enorm succes mee. VVD-Fuik zei eind maart dat de VVD... met uh, 30 tot 36 JSF's kan leven... Uh, in plaats van de 56 die oud-minister Hill in de planning had. Dus ja. dat, dat lijkt al een soort... Komen. En daarvoor waren het nog 85 toestellen... en de luchtmacht wilde aanvankelijk meer dan 100 toestellen. Dus ook daaraan kun je zien dat de JSF ja, uh, steeds verder richting nul gaat. Uh, ja, ook dat is een punt waar de VVD zichzelf achter de oren moet krabben. Uh, voor mij is helder, uh, houd op met dit prestigeproject. Uh, het wordt zo gekenmerkt door gebreken en vertragingen... dat Nederland daar niet langer uh, zich aan vast moet klampen. Wie gaat deze strijd winnen in de coalitie? Als het mij ligt, de Partij van de Arbeid. Ik heb <laughs> vorig jaar een uh, motie met mevrouw IJsink ingediend. Die was glashelder. Stoppen met de JSF. Dus de Tweede Kamer heeft dat in meerderheid gesteund. Maar ja. toen was de PvdA nog niet in het kabinet vertegenwoordigd. Toen had de PvdA nog de handen vrij. Nu is dat uh, helaas anders. Maar ik zou ook tegen minister... Draaien heet dat toch? Dat heet draaien, inderdaad. Mm. Ik zou ook tegen minister Hennis van Defensie willen zeggen... Uh, kijkt u eens goed naar de scenario's die geschreven zijn... Uh, door instituut Klingendaal. Die hebben vier scenario's voor een toekomstige krijgsmacht geschreven. Slechts één daarvan zou een JSF kunnen bevatten. Drie scenario's kunnen zonder uh, JSF. De minister moet één miljard euro bezuinigen op de krijgsmacht. Meer, meer dan 10.000 man uh, worden ontslagen. Dat is echt een snoeiharde operatie. Dus de minister moet ook bedenken dat aanschaf van de JSF een uh, aantasting is van de andere krijgsmachtonderdelen. Hè? De landmacht en de marine, hmm. die zullen uh, aangetast worden. Nou, ja, omdat... tenzij, tenzij er toch meer geld naar de defensie gaat. En daar hebben we een oproep van gezien van Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD. Uh, ja, dat vond ik een hoogst opmerkelijk pleidooi. Uh, de VVD die houdt niet op te, aan te dringen op bezuinigingen. De 3 norm uit Brussel is heilig voor de VVD... Ook als wij pleiten voor meer geld voor onderwijs, omdat dat veel verstandiger is. En nu komt de VVD opeens met een pleidooi voor extra geld voor defensie, nadat ze zelf 1 miljard hebben bezuinigd. Ik vind het zeer opmerkelijk en uh, niet echt overtuigend. Nee. Um, ja, nou duidelijk wat u vindt. Uh, weg met die, met die JSF. Maar u vindt eigenlijk helemaal dat de, die vliegtuigen misschien wel weg kunnen. Ja, zoals ik al zeg: de minister moet een visie schrijven over de krijgsmacht. Er zijn hele verstandige scenario's geschreven door Instituut Klingendaal. Uh, een krijgsmacht zonder JSF is buitengewoon goed uitvoerbaar... Nederland uh, is geen Verenigde Staten, is geen Verenigd Koninkrijk, is geen Frankrijk. We moeten ophouden om, om, om vooraan te willen lopen in, in dit soort uh, zaken. Met uh, het meedoen in het hoogste geweldspectrum. Dat soort uh, argumenten worden dan gebruikt. Nederland kan goed af met een bescheiden krijgsmacht. Ja, maar goed, we zitten ook samen in die NAVO, we zitten samen in Europa. Het is ook een beetje vervelend om alles door anderen te laten oplossen als er als een keer wat aan de hand is. Ja, maar we hebben het nu over de JSF. En eh, nou ja, los van het feit dat dit toestel buitengewoon omstreden is... kan Nederland hele goede bijdragen leveren met zijn landmacht en zijn marine. Denk aan de antipiraterijmissie eh, nabij Somalië. Daar vervult Nederland een hele goede rol... Dus daar is helemaal geen JSF voor nodig. Goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid van de SP. Hij blijft meeluisteren en ik kom zo meteen bij hem terug... om de reacties door te nemen. Nog maar een keer ververs even op de site. Uh, ruim duizend mensen, bijna 1100, hebben er gestemd. De VVD houdt terecht vast aan de JSF. 18% is het eens met de stelling, 82% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, ik een beetje maar zelfs ben ik er aan de buurt? Ja, zeg maar. Oké, okay, goed. Nou, uh, om te beginnen is, uh, in voor uh, lokale conflicten hebben we een, een JSF zeker niet nodig, want dan kunnen die worden beslecht met behulp van drones, onbemande vliegtuigen. En voor wat betreft de vergelijking met andere vliegtuigen, dan kan ik zelfs op uh, uh, zeg maar, bestaande vliegtuigen uh, uh, terugvallen, om aan te geven dat de uh, JSF een kutkoop is. En, die, uh, pardon? De, de beplating van de romp, uh, tussen rompen en vleugels, die begint al uh, tijdens een gevechtsmissie vanaf seconde 1 te delamineren. Dat om te beginnen. Ja. Dat houden ze allemaal onder de radar. Hij komt te kort op grondtroepenondersteuning in vergelijking met de herrie. Hij haalt belangen na niet de snelheid op lage hoogte van, dus wat, wat wil zeggen, onder de radar vliegen van een bukker En de Sukhoi 35, die maakt helemaal geholpen van dat ding. Ja, u zit er ja, in als ik het zo hoor. Hij kan nog alleen maar onder zeer ideale omstandigheden rechtstandig landen, ten gevolge van de geostatische werking van die landingsverenigheid. Ja, ja. En bovendien heeft hij na elke missie nog eens een keer rond 10 tot... Ik heb laten vertellen, 14 uur uh, refitting nodig om weer gewicht klaar te worden gemaakt. Dus ik neem aan dat dit eigenlijk een een uh, opzet geweest op de instigatie van de firma Stork... met behulp van de broertjes Berlijn en Epi Drost... Uh, die Epidrost? in een uh, vrijdag namiddag uh, uh, met de VVD en CDA overeenkwamen ah. om die kist aan te gaan schaffen. En toen werd ah. Matthe Hermen erbij gehaald om de zaak ook nog eens te zeggen. En die zei, ja, Tim zou het gewild hebben. Uh, dank u wel. Uh, hij zit er volgens mij aardig in, deze man. Uh, maar ik geloof hem echt op zijn blauwe ogen. Hoewel Epi dat was volgens mij een verdediger van FC Twente. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goeiemiddag. gesprek met John Asman. Dag. Nou, ik ben het eens met de stelling en ik zit eigenlijk met, met, met, met, met open mond te luisteren. Dus ik hoop dat ik mijn mond er open krijg om wat te vertellen naar uw voorganger en uw gast in de studio. Ja, want? Het, Wa waarom is het een goed vliegtuig, vindt u? Het moet een goed vliegtuig worden en het zal ook een goed vliegtuig worden. En, en waar baseert u dat op? Nou, dat baseer ik op de, op de, op de mogelijke dreigementen in de wereld. Die van die aard zijn dat daar alleen nog maar een JSF tegen opgewassen is. Ja? U, uw gast vertelt dat de JSF nog, over de, nog steeds kan worden gevlogen met F-16. Ja, dat kan best wel. Je kan dus best vliegen met het ding. Maar het is een gevechtsvliegtuig. Ja. En in een gevechtssituatie. Is de f 16 gedoemd om naar beneden te worden gehaald door de nieuwste grondluchtraketten. Maar ja. bent u het eens ook met Jasper van Dijk die zegt van je moet ook kijken natuurlijk over, over een aantal jaren. We moeten eigenlijk niet over het nu praten. Want uh, nou, uh, misschien worden dit soort conflicten uh, op termijn wel met van die drones uitgevochten... en heb je helemaal geen, geen gevechtsvliegtuig meer nodig. Ja, maar ja, een drone, het is natuurlijk een prachtig vliegtuig. En dat wordt bestuurd door een Suizan majoor vanuit het een of andere bunker in, in, in Nevada. Maar je moet niet vergeten dat een droom misschien twee of drie bommetjes kan meenemen... en een JSF een stuk of, uh, nou, zes of tot ja, acht. Ja, ja, ja. Dus voor één uh, JSF heb, heb je dus uh, ja, toch wel ja. een stuk of vier drooms nodig. U zegt gewoon de JSF houden. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Hallo, met uh, Oleg Wouters. Hallo. Uh, hallo, Verstijmen. Ja hoor, zeg maar. Oké. Okay. Nou, ik ben het natuurlijk... Absoluut oneens met de aanschaf van de JSF. Want uh, nou, zoals mijn uh, overigens partijgenoot dat heel goed stelt, hangt het aan elkaar van de gebreken. En afgezien daarvan vind ik het, uh, er, is oude, uh, uh, ik uit, uit, er is een hele oude uitspraak. Ik schrijf even mee. Er is een hele oude uitspraak, dat heeft Marx ooit eens opgeschreven. Uh, Smeet, of nee, niet, het was niet Marx, maar wel een van de socialisten. <lacht> Ongetwijfeld. Smeet, Smeet zwaarden om tot ploegijzers. De halve wereld leidt honger. Het heeft ons al een miljard gekost. Het gaat ons nog een miljard kosten. Ja, ja. Als je in de samenleving om je heen kijkt, er wordt overal bezuinigd. Iedereen ja, ja. raakt in paniek. Mensen hebben echt honger. Mensen worden Kortom, echt niet, aan... niet meer geld naar dat toestel, zegt u. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag Jurgen, je spreekt met Nijenhuis. Dag meneer Nijenhuis. Uh, uh, het is gewoon een fout toestel gepoest door een foute partij. Het is, dat is gewoon de kern van de zaak. Ik bedoel, de, die, die Lockheed Martin, die, die heeft een heel, heel verleden van slechte toestellen. En de Starfighter bijvoorbeeld, die is ook geproduceerd. Ja. En kijk maar de, de rapporten op het internet na. Nou, is in Amerika ook een hele discussie gaan om, of dat dingen in Amerika ja. wel aangeschoten. moeten worden. Ja, moet. ja hebben we net en, genoemd. hè? is een negatieve rapporten staat er op internet van, van Amerikanen, dat dat toestel gewoon niet deugt. Ja. Het is Het is een vliegende dooskist. Ja, dus niet doen, zegt u ook. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo? Ja, uh, goedemiddag, met Linos Amsterdam. Ik wil het kort houden. Ik ben pro-Amerika, maar tegen de JSF. Wat is eigenlijk mis met een Zweeds vliegtuig? Of een Frans vliegtuig? Die zijn goedkoper en goed. Ja. En die landen kunnen zich toch ook goed verdedigen? Ja. Oké, okay, bedankt. bedankt. Uh, nou, dank u wel. Ja, nou, ik, vind, ik vind het goed. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Willy Verwerk. Dag meneer, zeg het maar. Ja, ik ben het helemaal eens met de stelling. De JSF het toestel wat we nodig hebben. Ik heb het meer over de achterliggende discussie. Er kan best iets aan te merken zijn op de JSF. Maar het gaat me er meer om dat uh, een, een partij als SP die uh, geen verantwoordelijkheid neemt en eigenlijk zegt van uh, we moeten bij voorbaat alles maar niet doen. Uh, dat is een, uh, een instelling waar ik me heel ongerust mee maak. Uh, ik denk dat het heel hard nodig is dat Nederland wel een rol speelt en wel meedoet. en wel zijn verantwoordelijkheid neemt en ook een investering doet in een goede uh, luchtverdediging. Omdat uiteindelijk daardoor niet alleen de werkgelegenheid. daar hangen ook breed economische belangen aan vast. En ik denk dat Nederland gewoon op het moment dat ze overal van weglopen. Uh, uiteindelijk ook echt overal van weglopen. Mm -hmm. en er in ons landje straks helemaal niets meer overblijft. Nee, dus, dus ik denk zegt... dat: één, we zo'n toestel nodig hebben. en twee. Dat het getuigt van volstrekte onverantwoordelijkheid om gewoon overal maar gewoon weg te lopen. Ja. En te wachten tot de F-16's uit de lucht vallen. En dan zien we wel weer. Gewoon meedoen, nou, ik, ik, meedoen in, het, in mee dit doen. project. Ja. Dank u en wel. Ik hoop dat onze regering iets meer verantwoordelijkheid doet. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Stoff de Vries in Groningen. Ik ben tegen de stelling die uh, meneer die voor mij was, die uh, wil als een lemming uh, de afgrond in. Dit is natuurlijk een heilloze missie, dat denk, Dat kost ontzettend veel geld, het is onveilig, het werkt niet. Wij zijn goed op zee, wij moeten onze marine goed houden en uh, een eenvoudig vliegtuig kopen bij, uh, bij een Europese firma. Daar liggen onze prioriteiten en het geld beter investeren in milieu... Uh, maar, maar dat geld dat er nu allemaal in zit, is dan gewoon weggegooid dus? Dat is weggegooid, maar iets, als wij die toestellen wel kopen... dan is het helemaal weggegooid geld, want ze zullen nooit voldoen. En zeker niet voor ons. Wat hebben wij als klein land aan een, uh, aan een dergelijk toestel... waarvan de uitkomst nu nog niet bekend is? Je hoort er alleen maar rare berichten over. Hmm. En uh, onze kracht ligt, uh, ligt bij de Koninklijke Marine. Nou. Denk aan Michiel de Ruiter. Ja, zeker. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo oh, Theo. Hallo Theo. Ik vind dat we moeten stoppen met deze onzin, want we zitten in de NAVO, dus we hebben geen ISF uh, nodig. En zonder ISF kon ook geen nieuwe kerel over ja. Nee, maar goed, kijk als elk NAVO-lid gaat zeggen van nou ja, we, gaan, we doen maar eens even geen vliegtuigen of we doen maar eens even geen schepen, dat, dan, dan ben je wel lid van de NAVO, maar kan je nooit ingezet worden. Dat lijkt me toch ook niet goed? Nee, maar je kan ook zeggen van wij betalen een deel mee en voor de rest uh, gaan we zelf geen vliegtuig kopen. Dat je, dat je gewoon samen met andere landen werkt of zo. Ja. Als er wat aan de hand is. Nou. En, en er zijn we tegen wat kernwapens af als er geen komt. Ja. Oké, okay, uh, dankjewel. Oké. Okay. We gaan snel terug naar Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid van de SP. Wat vond u van de reacties? Nou, ik heb veel steun gehoord. Uh, mensen die wijzen op alternatieve toestellen. Mensen die wijzen op de drones uh, die steeds vaker gebruikt worden. Mensen die zeggen, uh, je moet de krijgsmacht specialiseren. Veel meer richten op de marine... Ik, Vindt u dat ook of niet? Ja, ik wil die optie zeker openhouden. Uh, zoals de, uh, gezegd, uh, de minister is bezig om een nieuwe visie op de krijgsmacht te schrijven. Dat is uh, veroorzaakt door de enorme bezuinigingen op de uh, Dan moet je kunnen kijken, van: kunnen wij meer samenwerken met onze buurlanden? Dat doen we al met België, Duitsland, Scandinavië. Uh, kun je kijken of je taakspecialisatie doet. Uh, als... Het budget voor defensie zo enorm krimpt. Waarom moet je dan vasthouden aan een peperduur toestel? Uh, waarvan nog maar de vraag is of het wel up-to-date is in 2020. Ja. En kan je niet beter verstandig zijn en specialiseren? Er was ook iemand die zei: ja, de SP heeft makkelijk praten, want uh, heeft geen verantwoordelijkheid in dit geval. Ik bedoel, uh, die zegt eigenlijk van ja, uh, we zijn daar ooit bij geweest als Nederland. We hebben ons aan die afspraken geconformeerd en dan moet je niet nu ineens gaan weglopen. Ja, dat uh, vind ik een vreemde redenering. Want uh, ik vind juist dat de politiek de wijsheid moet hebben... om te zeggen, we hebben destijds een verkeerde beslissing genomen. We zien er vanaf en we gaan het anders doen. En dat de SP geen verantwoordelijkheid zou nemen, dat is absoluut onjuist. Uh, de SP steunt de antipiraterijmissie uh, nabij Somalië. Wij doen daar zinvol werk uh, door het beschermen van de scheepvaart al daar. Uh, wij bekijken per missie wat we, wat we zinvol vinden. Maar wij steunen geen roekeloze oorlogen. Zoals in Irak en Afghanistan die tot vreselijk veel bloedvergieten hebben geleid. Er was nog een partijgenoot van u die haalde, ik dacht, Marx aan. of Hij wist eigenlijk niet eens zeker of het, of het een aanspraak van Marx. Of het klonk me wel communistisch in de oren in ieder geval. Uh, dat je die, uh, dat wapentuig maar gewoon moet omsmelten tot uh, ploegijzers en, uh, en daarmee leuke dingen gaan doen. U zei iets soortgelijks uh, in het eerste deel van het gesprek. Want het is natuurlijk niet zo dat als die 4 miljard vrijkomt... dat dat dan uh, automatisch naar allerlei andere leuke dingen kan. Ja, dat is dus de vraag. Wat voor krijgsmacht willen wij? Moet daar een peperduur toestel bij of kan daar een goedkoper toestel bij? Of uh, gaan we langer doorvliegen met de F-16? Dus uh, dat bedrag van 4,5 miljard kan misschien voor een substantieel deel wel degelijk voor andere zaken besteed worden. Ja. Ja. Uh, um, zou het die kant op gaan, denkt u? Ik bedoel, of gaan we, gaan we straks dan weer verkiezingen krijgen omdat het kabinet valt op de JSF? Het, het glas is half vol of half leeg. <lacht> uh, als ik de krant lees, dan denk ik dat uh, de Partij van de Arbeid... Uh, zit absoluut niet te wachten op de JSF. Ik zou zeggen, spreek dat ook uh, hardop uit in de Tweede Kamer... en niet alleen maar in de Achterkamer... Uh, dan heeft die partij heel veel steun vanuit de samenleving. En dan staat de VVD echt helemaal alleen. Misschien mag ik de VVD ook nog aan een uitspraak van Churchill herinneren. Toen hem werd gevraagd uh, in de Tweede Wereldoorlog... Uh, het verzoek werd gedaan om meer te bezuinigen op cultuur... omdat er meer geld naar Defensie moest. Toen antwoordde Churchill, maar als we op cultuur bezuinigen... waarom voeren we dan nog oorlog? Ja, nou dat is een mooie om mee te besluiten. Ik begrijp nu van kennis dat uh, dat andere komt gewoon uit de bijbel. Had ik moeten weten natuurlijk. Ja, ja uh, dank, dank u wel uh, voor het meedoen in Stand.nl. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP. De VVD houdt terecht vast aan de JSF. Dat is uh, De stelling u kunt daar de hele middag op blijven reageren. 1246 mensen hebben dat intussen op de site gedaan. 17% eens met de stelling. 83% oneens. Zometeen is er Dit is de Dag met Thijs en Elsbet. En ik wens u een prettige woensdag verder. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV Het laatste nieuws. De Russische Federatie. Ik heb president Poetin onze zorg overgebracht op het punt van homorechten. Dat heb heel duidelijk en Er is Poetin, go! We hebben lost a great prime minister, a great leader, a great Britain. The Iron Lady. And we're very happy that we leave Verenigd United Kingdom in a very, very much better state than when we came here. Opnieuw een storing bij het internetbankieren. Problemen leken achter de rug. Daar is het erg misgelopen. Maar die problemen zijn dus niet achter de rug. We moeten klip en klaar vertellen wat er aan de hand is. Dat helpt mensen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via Mens en Relatie. Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar mens-en-relatie.nl Welkom bij de Vrachtvraag van vandaag. De kennisquiz van beurtvaartadres voor logistieke professionals die alles direct duidelijk maakt. Luisteraars als opgelet, hier komt-ie. De vervoerder krijgt een pakbon mee in plaats van een vrachtbrief. Welke risico's lopen partijen hierdoor? Test direct uw parate kennis op directduidelijk.nl Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Sommige mensen vragen het onmogelijke. Die willen design, maar dan wel in combinatie met comfort. Die willen traditie zonder innovatie in de weg te staan. Die eisen een pittige auto die ook zuinig rijdt, voor die mensen heeft Citroën een antwoord. De Citroën DS5 Hybrid 4. Met 200 pk en slechts 14% bijtelling. Kom nu naar de Citroën dealer en ervaar ons antwoord op het onmogelijke. Citroën. Creatief technologie.